Nam ik niet. en het einde blijft nu open, zoals jij het achterliet. Ik droom je terug bij mij. Ik hou je zo goed.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 Jij sterft telkens weer Wat ik hou zo van jou Misschien is het niet waar gaat opeens die deur weer open En natuurlijk sta jij daar want ik hou zo van jou Afscheid nam ik niet En het einde blijft open Zoals jij het achterliet.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 Je bent me lief en deelt het leed bij mij, je warmt je aan mijn kant. En je baat bij mij, je uit je liefde en je haat bij mij. Je zeurt je stottert en je praat bij mij, ik denk dat ik je haal. Want als je naast me ligt te slapen, ben je mijn geheime wapen. Je bent mijn lotgenoot, mijn maat. Als de rustpunt dat bestaat, je bent. Mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat.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 De brandweer is met blusvliegtuigen en helikopters bezig het vuur te bestrijden. Donderdag was er ook al een bosbrand op Samos in het oosten van de Zee. Bij die brand zijn enkele tientallen hectare bos verwoest. Het Amerikaanse moederbedrijf van Organon gaat door met de reorganisatie in Os. De raad van commissaris heeft het plan om ruim 2000 mensen te ontslaan afgekeurd... Toestemming van de raad is nodig om de reorganisatie te kunnen doorzetten. Maar moederbedrijf MSD meent dat die toestemming nu nog niet nodig is en zegt dat het reorganisatieplan nog verder wordt uitgewerkt. Het definitieve plan moet in september of oktober klaar zijn en zal dan de raad van commissarissen en de ondernemingsraad worden voorgelegd, zegt MSD. De ondernemingsraad liet eerder al weten naar de rechten te zullen stappen om de ontslagen aan te vechten. De raad van commissarissen steunt de OR daarin. In het zuiden van Duitsland is een jongetje van 2,5 met een, een, een stukje met de auto van zijn oma weggereden. Hij was even alleen gelaten en zijn oma had hem de autosleutel gegeven om mee te spelen. De kleuter had goed opgelet, hij stak de sleutel in het slot en startte de wagen die vooruit schoot. Ver is het Duitse jongetje niet gekomen. De auto kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Beide auto's raakten licht beschadigd, maar de tweejarige peuter hield er niets aan over. Rijkswaterstaat is nog de hele avond bezig met het opruimen van lijm op de A2 bij Eindhoven. Een tankauto verloor de lijm vanmiddag. Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het ging om melk. De weg bij Eindhoven wordt nu meter voor meter met een zoutoplossing schoongemaakt. Automobilisten worden omgeleid. Het weer in het oosten, nog kans op een bui. In de rest van het land is het droog. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. periode met zon. Het wordt dan 22 graden.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 Circus Zandvoort. Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zee. Zandvoort Zomerhits zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 Zo'n twintig historische schepen kunnen niet weg uit Assen. Ze zitten sinds gisteren vast in de vaart omdat de brug kapot is. De schepen, waaronder historische tjalken, scootjes en sleepboten, waren afgelopen weekend bij de viering van het vaartjaar. Ze wilden gisteren vertrekken, maar de brug wilde niet omhoog. Het bedrijf dat de brug twee jaar geleden in Assen bouwde, onderzoekt wat er aan de hand is. Dus is de bedoeling dat het dek donderdag wordt opgetakeld, zodat de schepen eronder door kunnen.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 Dit was het NOS.